Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Suriname vraagt Nederland om hulp vanwege overstromingen. Het regent al maanden in het land en daardoor staan veel gebieden compleet onder water, vertelt correspondent Nina Jurna. Zowel in het binnenland en met name ook de laatste week in Paramaribo, honderden mensen die uh, moeten vertrekken uit hun gebieden. En uh, de eerste hulp uit, uh, uit het buitenland, uit met name Zuid-Amerika, is ook al op gang gekomen uit Venezuela en uit uh, Brazilië. En nu is ook uh, door president Santokki de hulp van Nederland ingeroepen. Suriname heeft onder meer gevraagd om voedselpakketten, rubberboten en mobiele toiletten. Maar ook wordt er gehoopt dat Nederland kan helpen om een watersnood in de toekomst te voorkomen... door bijvoorbeeld te helpen bij het verstevigen van de dijken. De verdachte van betrokkenheid bij de dood van het 9-jarige jongetje Gino wordt morgen in Roermond voorgeleid. De rechter bepaalt dan of het voorarrest wordt verlengd. De 22-jarige man uit Geleen, Donnie M., wordt naast betrokkenheid bij de dood van het jongetje ook verdacht van ontvoering van Gino. In Den Haag is iemand gewond geraakt bij een schietpartij. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, Het is dus niet bekend hoe het daarmee gaat. Er is nog niemand opgepakt. Volgens de politie zijn er mogelijk meerdere verdachten. En een groep brandweermannen uit Twente is gisteren lopend vertrokken naar Berlijn. Ze begon hun estafetteloop in Amsterdam en leggen 680 kilometer af om geld in te zamelen voor kinderen met kanker. Dat lopen doen ze overigens bepakt en bezakt. Ze hebben hun volledige brandweerpak aan. 20, 25 kilo, alles bij elkaar, helm, fles, uh, je jas, de zware schoenen. Ik denk dat wel eens tussen de 20, 25 kilo als je het allemaal meer meeloopt. En dan praat je nog niet eens over de, over de hittestuwing. Want als we deze temperaturen hebben, ja, de hitte in het pak, dat steegt ook. Als alles volgens plan gaat, komen de mannen komend weekend aan in Berlijn. Ze hopen meer dan 10.000 euro op te halen.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 In Noord-Holland heb je 5 minuten vertraging op de A7. Herenveen richting Horen. tussen Breezaandijk en Den Oever. A9 naar Alkmaar. tussen de knooppunten Rotterpolderplein en Velzen. ook 5 minuten vertraging. en de andere kant op ben je ook 5 minuten langer onderweg. De 9 naar Alkmaar. tussen Schorrel en Bergen. 3 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit.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 Let up this say the two worlds can the ground.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 Het schiet niet echt op, hè? Nee, Want zo hoort het toch wel. Het hoort bloedmooi weer te zijn en wij moeten binnen zitten. Ja, dus dat, ja, ja, ja. Dat, dat is onze karma, om het zo maar eens te zeggen. Nee, wat een druk weekend, want het is oh. Pinkster weekend. Waar je ook kijkt, er zijn overal evenementen. En uh, nou, in ieder geval, uh, er wordt druk gereisd op het uh, circuitpark Zandvoort. En uh, dat is natuurlijk. Een, het is een vrije uh, entree, dus bent u dit weekend uh, uh, in Zandvoort en zegt van ik wil toch eens een keer naar wat mooie races kijken.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 En uh, we hebben goed bericht uh, uit uh, waar OSV, uh, uh, SP Zandvoort 1, speelt vanmiddag om half drie uit tegen OSV. Een hele belangrijke wedstrijd voor uh, de na-competitie. Ja, uh, maar je hebt al goed, goed bericht uh, ja, uit Ja, ik, die ik kreeg net bericht van de voorzitter Jan van der Leden dat het feest daar is uh, in de, daar bij Oostzaanse sportvereniging in Amsterdam. Want uh, de Zandvoort 2 heren zijn kampioen geworden. Oh, Oké, doe. Gefeliciteerd.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 We zijn al even onderweg met deze lokale radio uh, CFM. Al 32 jaar het geluid van Zandvoort op radio en televisie. Natjes kan een stap als nou hoor, de single uit de jaren 80. Uiteraard van uh, Starship. We gaan het uh, nieuws een uh, beetje doornemen. Ja, Dit keer zeggen we niet in het kort, maar uh, wel een zestal uh, berichten die, uh, uh, van gebeurtenissen van afgelopen week. Coalitieprogramma voor Zandvoort gereed.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 Diamonds up and down my chain. Uh -huh. Cardi B's chasing, and can't tell me nothing boss up and I changed the game. It's my big bronze. Boogie got all them girls shook up. My big fat ass got all them boys hook uh -huh. We're from dollar pills, and we popping rubber band. Bruno stands to me while I do my money dance. Like yeah. All night long oh. Yeah, no, know we'll turn hands forever. So tonight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 De drie dames die heel veel hits gescoord hebben. Volgens mij is dit wel de aller, aller, allergrootste van deze drie dames. Luister naar history!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 Op. En als je kijkt nu in de spiegel. Weet dan nog steeds dat jij de mooiste bent van allemaal. In een eind zal nooit verliezen. En dat is wat je bent geworden voor jezelf en ons allemaal. Hoe je bewijst aan jezelf, aan de wereld. Dat niemand sterker is.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 See, you must understand I can't work a night to find So I'll be gone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 En is kampioen geworden en die gaan een klasse hoger spelen. Yes, eigenlijk... van harte gefeliciteerd. Heel mooi, en, uh, een heel jong team en uh, ja, goede sfeer. En, uh, ja, leuk. Gewoon leuk en goed voor de club en goed voor zon. dat we een klasse hoger gaan. Dus dat, dat, feest 1 is eigenlijk gelukt. Ja, een hele naam mooie feest. prestatie. En feest twee nog, na feest 2 nog, de na-competitie. We zijn uh, vijf minuten geleden begonnen, het is hier uh, mooi weer. Mooi keursgrasveld en dan uh, nou, het is een beetje aftasten. En ja, we moeten gewoon winnen, natuurlijk, om uh, die promotiewedstrijden af te dwingen. En uh, ja. nou, dat, gaan we, dat gaan we proberen. Er is, uh, oe, ja, dit is een aanval van OSP, vandaar mijn hapering. Eventjes. Maar goed, uh, we hebben hem en we zijn weg. Ja, we hebben hem uit, uitverdedigd. Ja, wat ik zie, uh, wat ik zie uh, uh, Piet, in de stand. Dat, uh, is het nou zo dat Zandvoort uh, aan uh, één punt uh, vandaag uh, genoeg heeft? Nee, we, we moeten volgens mij uh, één punt uh, kan genoeg zijn, maar als, wij, als die anderen dan winnen, dan is het niet meer genoeg volgens mij. Dus dan moeten we echt wel winnen. Nou ja, dan is sta dan je dan op een gegeven moment gelijk met uh, Jong Holland, begrijp ik. Ja. Dus, als, uh, als wij gewoon winnen, dan, uh, dan zijn we gewoon zeker geplaatst. Dus kijk, kijk, dan moeten kijk. we gewoon naar buiten gaan en zo. Nou, we gaan dat, ook eruit. dat vind ik ook. We zijn hier met twee, twee bussen naartoe gekomen. Echt fantastisch. Er heel veel uh, familie en vrienden zijn mee. Dus het is echt een goede sfeer. En, uh, nogmaals, uh, die optie 1 is gerust. veel fijn bier hierop, van die kan ik bier. De sfeer is goed en het weer is goed. En nu uh, ja, het eerst moet even door gaan nu. Ja, niet iedereen... En, uh, uh... nu, maar uh, ik, ik, ja, ik heb er wel vertrouwen in. Maar we hebben het meest sterke team wat we kunnen hebben. Het is, het is, Trainer kon uit iedereen kiezen. We hebben geen geblesseerd. Dus iedereen is bijna. De topspelers zijn allemaal fit. Zo is het. En heel veel mensen de langs, langs de lijn, Piet, die, die de spelers aanmoedigen vandaag. Ja, ja ik hoor bijna aanmoediging. Je zijn een beetje gespannen te kijken met zo'n wedstrijd. Want het is altijd in het begin aftasten en zij hebben eigenlijk niks te verliezen en niks te winnen. Maar dat volgt voor de tweede ook net. Het is natuurlijk wel apart dat je twee keer op hetzelfde park speelt tegen dezelfde tegenstander.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 En daar sluiten we aan en daar hebben we vanavond gewoon een feestje met die jongens. Dus dat komt allemaal goed. Nou, dan heb je een goede sfeer daar uh, vandaag, uh, ja, ook nou, in uh, Zandvoort. Ja, we gaan allemaal met de bus, kunnen gewoon niet drinken. We gaan met de bus naar huis. Twee grote <laughs> dus, dus, dus, uh, Nee, maar dat is voor de jongens leuk, voor mij niet. Maar voor de jongens, het gaat. Om. Ja. Het water is overigens nu heel snel weg. Dus laat misschien, misschien, oh, hij krijgt een rodduw. Ja, ja, maar het is. Ja, nee. Ja, het is het dan. Achterbal. Nee, nee ik, ik dacht er komt een gevaarlijke situatie, maar is niet zo.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 Net niet, dankjewel. En we komen straks bij je terug. Op Sportpark Oostanerwerk. De overwinning of het kampioenschap van uh, SP Zandvoort 2 uh, is binnen vanmiddag met uh, 3-0 gewonnen van uh, OSP. Uh, daardoor de kampioen. En dat gaat uiteraard uh, gevierd worden uh, vanmiddag in de kantine in uh, Zandvoort. En dan uh, moeten we hopen dat uh, SP Zandvoort ook door is naar de na-competitie. Dan krijgen we een dubbelfeest naar nou, woord. Het juist het verslag van uh, Piet Pijper. Het staat daar in de wedstrijd die om half drie gestart is nog steeds 0 tegen 0. Van die wedstrijd gaan we naar de coalitie, want het akkoord is binnen, Albert-Jan. Klopt, ja, ik gaf het al aan tijdens Zandvoorts nieuws in het kort... dat het coalitieprogramma voor, voor, voor Zandvoort gereed is. En er zijn vier wethouders inmiddels bekend. M. Hendricks voor Jong Zandvoort, G.J. Bluis voor CDA... P. Kramer voor de oude partij Zandvoort en L. L.K.R.E. voor de VVD.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 Hmm. Um, de wethouders, daar is een bepaald traject voor... wat ook met integriteit te maken heeft, een toets. Dus daar zit eventjes tijd tussen... voordat je de ook uh, met voorstellen kan komen om ze te installeren. Maar het, het streven. tenminste de bedoeling is om 21 juni... dan uh, een installatieraad heet dat dan... voor, hmm. voor, de, voor het nieuwe college uh, te houden. Um, de, de, de namen gonsten al een beetje in het dorp. Uh, ik zou zeggen, stel het kort even voor...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 Nou ja, kijk, zoals gisteren was uh, geloof ik die, die bijeenkomst, de eerste bijeenkomst in uh, Noord... Nou, dat verliep uh, wat wat, wat is. Ja, nou, dat is gewoon jammer. En, en, en ik denk dat dat, ook, dat soort dingen ook heel moeilijk te managen zijn. Maar zoals dat daar dan gaat, dan, dan gaat het toch wel vrij uh, amateuristisch. Mensen verwachten daar een uh, rond te krijgen. Maar het is meer gewoon dan een uh, uh, loket waar men met een probleem één op één uh, kan, uh, kan bespreken. Dus ja, het is dus een beetje verwachtingsmanagement wat men dan niet uh, goed inschat... Uh,